Thank you. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De CITO-toets moet weer doorslaggevend worden bij de schoolkeuze van kinderen, vindt minister Bussemaker. Het resultaat van de toets is belangrijker dan het advies van de onderwijzer, zei ze in het tv-programma WNL op zondag. De minister gaat hiervoor een wetswijziging indienen. Bussemaker zei eerder al dat ze de toets belangrijker wilden maken. Ze reageerde toen op een rapport van de onderwijsinspectie. Daaruit blijkt dat kinderen van laag opgeleide ouders soms onbewust een lager schooladvies krijgen van hun onderwijzer dan kinderen van ouders. ...met een hoger opleidingsniveau, terwijl de prestaties vergelijkbaar zijn. De Belgische kernreactor Doel 3 is weer opgestart. Eigenaar Engie Electra Bell zegt dat de centrale in de loop van de dag... ...weer op volle capaciteit draait, schrijft Omroep Zeeland. Donderdag werd de reactor 3 automatisch uitgeschakeld toen er problemen waren bij een test. In België zijn vaker problemen met oude kerncentrales. België kan ze niet missen, omdat anders een tekort aan elektriciteit ontstaat. In Bangladesh is een student gearresteerd voor de moord op een hoogleraar Engels, melden verschillende media. De hoogleraar werd gisteren op straat doodgestoken toen hij op weg was naar zijn universiteit. De verdachte volgt daar een studie. Terrororganisatie IS heeft de verantwoordelijkheid voor de moord opgeëist. De laatste jaren zijn zeker drie hoogleraren van dezelfde universiteit om het leven gebracht. Die moorden werden toegeschreven aan de radicale moslims. President Obama denkt dat na een brexit het lang kan duren voor de Brits-Amerikaanse handelsbetrekkingen zijn hersteld. Onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag zouden wel eens tien jaar kunnen duren, zei Obama tegen de BBC. Het Britse referendum over wel of niet uittreden uit de EU is over twee maanden. Obama was een paar dagen in Londen, nu zit hij in Duitsland voor overleg met bondskanselier Merkel. Het weer wisselen bewolkt en buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het is maximale graad of 9. Ook morgen buien met kans op hagel en onweer. En het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het nos Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad op de a 1 voor de richting Amsterdam... door werkzaamheden ruim een kwartier vertraging... tussen Naarden en Knopendiemen Diemen 8 kilometer. Daardoor loopt het vast op de A6 van Lelystad naar Buiden bij Knopend Muiderberg 3...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 Het is zondagmiddag, Zalfvoort. Een hele goede middag. Deze zonnige zondag. Zalfvoort op zondag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Met juist het begin van het programma. Met de Nederlandse band Spargo. Je hoort de head up to the sky. Nou, we zijn er weer. Tofweg 10a. We zitten er weer, Albert-Jan. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag. Luisteraars en kijkers niet te vergeten.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 Benieuwd! En uh, daarover hoor je straks veel meer bij CFM Zalvoort. op deze zondag met nu Santana! Jordes, Santana in Corazon Espinado. Daarmee is de 13 over twee geworden. Nogmaals, een hele goede middag trouwens. En leuk dat uh, jullie allemaal luisteren. En blijf dat dan vooral doen he, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. middag. En dadelijk gaan we naar het Circuit Park Zandvoort toe. Zie je hem niet alleen op de radio, maar ook voor het nieuws kan je altijd op onze website terecht. De we het ritme van Zandvoort. Ook op internet. internet www.zfmzandvoort.nl Zo, dan gaan we een plaatje draaien voor uh, Marisse. Hier is Fifth Harmony en Work From Home.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 Een beetje doorwerken, hè? Big day. Lekker, hoor. De dansbare muziek bij CFM. Deze zonnige zondagmiddag, de Fifth Harmony en Work From Home... even speciaal voor Maris gedraaid. Ik hoop dat ze het gehoord heeft. <laughs> Ik vond het wel leuk. We gaan over naar het Park Zalvoort, naar Cor Dreyen. Dus even kijken hoe het met Kors een slippertje is. Hallo Rob. Hallo, hoe is het met je slippertje? Nou, Rob, ik ben momenteel op de slipschool van Slotenmaker, waar een test gedaan kan worden om te gaan remmen. Een noodstop te maken met een kampeerwagen. En ik heb er inmiddels een stuk of twintig meegemaakt. Ik word er wel een beetje duizelig van. <laughs> maar het, uh, het is heel bennen voor mensen, die hebben natuurlijk nog nooit eerder een, een stop gemaakt. En we staan nu uh, klaar om de volgende uh, ronde te doen.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 Daar komt hij. Eens even kijken. Ja. Nu krijg ik niet zo heel veel gas. Ja, nu komt hij op gas. En de noodstop gaat nu gebeuren. De abs die werkt uitstekend hier. Ja, in één <tot> keer stil, Cor. We staan in één keer stil, ja. Kijk. Um, ik heb het nu van meneer die aan de overkant heeft ook al ge hoe, hoe was dat voor u?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 turn blue, I'd rob a bank in a post office too, swim across the ocean, if I were sorry, I'd take a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 Het hoeft ook niet meer te doen met een Raadje Plaatje, want albert Jan had het in één keer goed. Daryl Hall en Joan hoor je, en I Can't Call For That. De groep Hall en Outs, joh, wat waren die bekend in de jaren tachtig. Onder meer de single Out of Touch en The Man Eater, en ook deze mocht er best wel wezen. I Can't Call For That, we draaien hem dus in de live versie.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 En hij vertelde trouwens uh, vorig jaar, of nee, de vorige keer was het evenement in uh, Assen. Vijf jaar geleden, ja. Vijf jaar geleden, maar uh, dit keer in Stanford. En het is veel leuker en beter. Nou, daar zijn we natuurlijk beren trots op. Zodat ik het CFM weerbericht. maar is DJ Rian en Play That Sex. Ik met een boy last week, trying to run dat game te it Het so zo when als hij mijn naam I Ik zei, stop.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 But I don't learn how to live when she said When she said I'm ready to close my eyes steady and for time I'm gonna be crossing over to heaven in the great divide tonight. I been caught on my prayers to go Keep all this wreckage down mijn hand en voel stromen. De liefde die ik bij me draag. Ik vraag je breng me naar het water. Breng me naar het meer. En legt me neer. Oh, oh, oh, oh. Lay me down. Oh. Ben ik ben klaar om op reis te gaan.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 En als ik deze single hoor van Marco Borsato en Mitch Simers. Ik heb het al een keer eerder gezegd, albert Moet ik altijd denken aan Holiday in Spain. Ja. Van Bluff en de County Crows. Ook een combi in Nederlandstalig en Engelstalig. Breng me naar de water. Je hoort hem bij CFM. -F -M. -F -M. Tijd voor een gauw ouwe.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 fantastische singles zegt dit. Jode de Dualipa en be the one op de zondag bij CFM. Jawel, ja, we volgen onder meer de, de MotoGP. Maar voordat we onder meer daaraan gaan uh, beginnen... Ik kreeg net een uh, bericht van onze uh, collega Kort Draaier. Ja? Ja, we hebben hem al een tijdje niet gehoord, hè? Nee. Eh. Nee, hij heeft 25 oh. noodstops uh, meegemaakt. Oh ja. En hij zegt, <laughs> ik ben nu echt misselijk. Dus <laughs> voor, voorlopig even geen bij, bijdrage vanaf Sikwi. In ieder geval Cor, dit sterkte. In, <laughs> in ieder geval dit uur niet. <laughs> nee, inderdaad. Goed, ja, je zei het al, de MotoGP momenteel verreden in Gires... in grote prijs van Spanje. En van Pol vertrok de Italiaan Valentino Rossi... gevolgd door Lorenzo en Marquez bij de Spanjaarden. Dus, nou ja, in het, in het hart van de Spaanse MotoGP... de race is net gefinished. En Rossi heeft ge, van kop tot staart, laat ik zo maar zeggen... De, de race gedomineerd. Hij reed zelfs weg bij Lorenzo en Marquez...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 Oké, okay, we blijven volgen bij Zandvoort op zondag. Dankjewel, met gaan nog uh, twee platen. Tot aan het nieuws en weer van uh, drie uur. En dan gaan we alweer u 2 en u 3 in. Dus lekker blijf luisteren naar je eigen lokale radio CFM. Met nu de brothers Johnson en Stamp. Disco blijft altijd goed, hè? Heerlijk, Jodden. De Brothers Johnson en uh, Stamperplaten die uh, vaak langskomt bij ons in dit programma. Op naar het nieuws en weer van drie uur doen we deze van mooie zingen van uh, Robert Holmes. Hier is Escape. I was tired of my lady. We've been together too long. Like a worn-out recording